Kijk het met het NOS Journaal. Ouders van de kinderen die bij het busongeluk in Zwitserland zijn omgekomen... ...krijgen vandaag gelegenheid om hun kind te zien. Dat heeft de burgemeester van Lommel gezegd op een persconferentie. Een van de getroffen scholen staat in die Belgische plaats. De ouders zijn gisteren naar Zwitserland afgereisd. Volgens de burgemeester krijgen ze eerst persoonlijke spullen te zien van hun kind. PVV zal toch een jaarverslag inleveren waarin staat welke giften de partij is gekregen. In een nieuwe wet is opgenomen dat politieke partijen giften boven de 4500 euro openbaar moeten maken. Gisteren zei PVV-woordvoerder Brinkman nog dat hij geen jaarverslag zou inleveren en de boete van 25.000 euro op de koop toenam. Nu laat Brinkman weten dat de PVV het jaarverslag toch inlevert. Het is niet duidelijk waarom de PVV alsnog over stag gaat. De werkloosheid is in februari verrassend gedaald. 469.000 mensen zitten zonder werk en dat is 5.000 minder dan in januari. Het CBS dat met de cijfers kwam heeft geen verklaring voor de onverwachte daling. Nederland zit in een recessie en de verwachting was daarom dat de werkloosheid verder zou oplopen. In Zwolle zijn gisteren 12 dode puppy's gevonden onder een viaduct van de A28. De politie vermoedt dat ze uit een rijdende auto zijn gegooid. Waarschijnlijk waren ze daarvoor al gedood. Het zijn twaalf hondjes van tien tot twaalf weken oud. De politie vermoedt dat de puppies uit hetzelfde nest komen... en zegt alles uit de kast te halen om de dader te pakken. In Egypte zijn 75 mensen aangeklaagd wegens moord en veronachtzaming... tijdens de voetbalrellen van begin februari. Bij de rellen in het voetbalstadion van Port Said kwamen 74 mensen om het leven. Negen aangeklaagden zijn hoge politiefunctionarissen. Na de rellen werd er dagenlang geprotesteerd in de hoofdstad Cairo... De betogers verklaarden dat de politie veel te weinig had gedaan om de fans te beschermen. Het weer volop zon. Het wordt 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgenochtend eerst nevel. In de loop van de dag op veel plaatsen zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het in Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A13 worden gecontroleerd tussen Rotterdam en Den Haag. En langs de A16 staan ze tussen Rotterdam en Breda. Ook op andere plekken wordt er gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. De lange rij onverwacht aan mij voorbij. Ik heb ze net op tijd zien komen. Was weer half aan de dromen. Na een lange nacht.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 Sorry. Waarom niet? Daar ging iets helemaal verkeerd, dames en heren. We zijn meteen rechtstreeks in de uitzending. En uh, Morris, schuif eventjes aan bij de, bij de microfoon. En dan mag je meteen vertellen van hoe je helemaal heet. Want je heet wel Morris, dat zie ik wel staan. Ja. Maar hoe je echt heet, dat weten we natuurlijk niet. Um, zeg het maar. Morris Todorovic. Morris de? Nee, niet de Grond Todorovic. Ja, oké, okay, dat kan ik niet uitspreken. Sorry. Ja, dat moet ik op oefenen. Maar dat ben je wel gewend. Nee, ik ja. aan. En uh, wees welkom vanmiddag uh, in de studio. Okay. Inmiddels is het al 1 uur geweest. Uh, het is buiten lekker weer, want je loopt in je t-shirt. En aan de andere kant hebben we Dajo zitten. Hoi Dajo, goedemiddag. Hi. Vertel eens hoe jij helemaal heet. Uh, Dajo de Mol. Ja, en, en uh, nou, ja, welkom hè, in, in de studio. Welkom. Uh, we hebben net een beetje heel even snel doorgenomen waar we het over zouden gaan hebben. Waar gingen we het ook alweer over hebben? Zijn we in uh, de spanning vergeten? Uh, ja. <laughs> Wat was het ook alweer? Probeer het eens na te denken. Uh, nou. Communiceren, sowieso. Ja, Daar ja, gingen we het over wil, hebben. Ja, dat weet uh. ik. En deze jongens die zitten in de bovenbouw. Ja. Net hadden we van 12 tot 1 hadden we de, onder, of de middenbouw. De, de middenbouw, ja. En nu van 1 tot 2 hebben we de bovenbouw. Ja. Dat... En de bovenbouw die doet nog meer aan het thema dan de middenbouw. Ja, uitgebreider. Mm -hmm. Ja. Ja. En, en uh, hoe doen jullie wat aan een thema bijvoorbeeld? Vertel eens, hoe, hoe, hoe, uh, hoe, hoe gaat dat? Uh, je komt op school en het boek Alles in Eén gaat open, neem ik aan. Nou, of niet? Nee, niet nou, niet altijd. Als ik op school kom gaan, meteen buiten spelen. Oh, dat is wel handig. Maar hoe gaat het de eerste week van het thema? Het nieuwe thema begint? Nou, uh, dan uh, zegt de juf dat je... Uh, nou, uh, ook even het boek moet doorkijken van Alles in Eén. En... Uh, je werkstuk kiezen en je boek kiezen moet die week dan gebeuren anders dan komt het nooit af. Ja, want de en, bovenbouw moet ook een werkstuk maken. En een boekbespreking. En een boekbespreking, ja. Ja, ja en, en uh, die boekbespreking, uh, Morris, die boekbespreking, hoe, hoe gaat dat? Uh, nou, dat is meestal dat verschilt per keer. Het verschilt per keer. Ja, vorig thema, toen uh, hadden we echt heel veel vragen. ...over het boek en die moest je dan beantwoorden... ...maar dit thema moesten we een recensie maken... We ...moesten we wat over de schrijf vertellen... ...wat over het boek en wat je van het boek vond. En dat is een recensie echt? Ja. En, en, en ieder, ieder voor zich een aparte recensie? Ja. ja. Wat is een recensie? Want uh, niet iedereen weet wat een recensie is natuurlijk. Nee... <laughs> daar ja, uh, die steeks hand op. Wat, uh, Morris, wat is een recensie? Uh, ik weet niet hoe ik dat uitleg. Uh, wat doe je? Doe je dat met pen en potlood? En papier? Uh, of nee, dat doe je op de computer. Dat Word. doe je op de computer. En dan ga je een brief tikken? Uh, nee, dat niet. Dus dan, uh, staat, uh, op een bepaalde plek moet je... Uh, iets, uh, moet je wat over de schrijver vertellen. Ja. En op een andere plek moet je dan... Uh, over het boek vertellen. Ja. En uh, weer op een andere plek moet je dan vertellen wat je van het boek vond. Ja, ja. ja en, en de, wat dat je zo leuk vond. waarom ja. je het hebt gekozen eigenlijk. Ja, dus je, je, je moet er heel hard over nadenken uh, van, ja. van hoe je dat boek vond. En uh, ja. ik, ik zag, als ik het, als ik het boek alles in één open doe, dan zie ik verschillende kleuren. De, de letters zijn in verschillende kleuren. Een blok blauw en een blok ja. groen. En dit. Hoe, hoe zit dat in elkaar, Daijo, Vertel nou, eens. Nou, uh, je hebt verschillende niveaus. Van uh, A, dat is uh, de, zwarte, de zwarte vragen en uh, nou, uh, dat is eigenlijk groep uh, ja vier groep, vijf groep, ja, iets. Ja, ja, ja. en uh, dan heb je B dat zijn de blauwe ja en, is makkelijk de B blauw ja. Ja. en uh, C dat is dat zijn de groene vragen ja en uh, wel als je C weet moet je alle vragen doen niet alleen de groene maar de, de zwarte de blauwe en de groene en wat ben jij uh, ik ben D. Jij bent een... D je bent D. Je bent al in het grote boek bezig. Is het andere uh, boek? Ja, want je hebt een boek met ABC niveau en DEF. Ja? En, uh, en jij, jij, jij doet D. En, en voor de luisteraars thuis. Uh, de, de, dat is een ander niveau. Maar het staat eigenlijk hetzelfde staat er. Alleen. Uitgebreider en soms, soms, uh, soms, soms ingewikkelder verteld. Hè? Uh, ja, eigenlijk wel. Maar soms heb je ook gewoon, als je bijvoorbeeld een bepaalde opdracht moet doen, zijn de opdrachten ook echt anders. Ja, ja, ja. ja, ja die zijn natuurlijk, als je een ja. verhaaltje moet lezen of zo, is het verhaal vaak wel anders. Ja. Ja. Dus dan heb je ook hele andere vragen. Ja, nou, dat is het Nederlands, hè? binnen binnen alles mm -hmm, in één. In aardeskunde ja. zit dat er ook bij, bij communiceren, Morris. En nu iets met aardigskundige wat? In, in alles in één? Volgens mij niet, nee. nee en geschiedenis. Nou, dat was het vorige thema vooral. Nee, ja. nee, nou, nee. Geschiedenis binnen binnen de, de communiceren. De, uh, er wordt een stukje verteld op een gegeven moment van, van, van uh, wat, wat vroeger was en wat, wat je nu, doe, nu, nu allemaal kan doen. Je hebt nu een computer oh, ja. en je kan uh, nou, nog veel meer. Maar wat kan je nog uh, meer doen? Als je vroeger een brief ging schrijven, waar maakte je dat dan op? Uh, op papier. Ja, en hoe deed je dat? Uh, met een, uh, zo'n inkpen ofzo. Zo ja, een veer, een ja. of ofzo, ja, ja zo in een iets. potje. Ja, ja. en dan uh, moest je die opsturen? Ja, en, en uh, hoe, hoe stuurde je dat op, Morris? <coughs> dat deed je op de post. Op de post. En dat deed je niet met een poosduif of zo? Of kon dat ook vroeger? Ja, nou, dat kon ook. Dat nou, kan nog steeds, maar ja. dat doen we niet meer, hè? Nee. nee. Dus dan moet je eerst die duif daarheen brengen... en dan vliegt die terug met jouw brief. Nou, dat is normaal. Ja. En uh, wat, wat, uh, wat, het vervolg daarvan, van dat schrijven? Wat, wat, toen gingen ze dat met zo'n apparaat doen... waar je heel hard op moest drukken? Uh, diep een typemachine. Een typemachine, ja. En dan deed je een stuk papier in... en moest je draaien. En dat, dat is het volgende, hè? Ja. En... en hoe doe je dat nu dan? Ja, of uh, sommigen die schrijven het gewoon nog op een kaart of zo die je dan koopt in de winkel. Of, uh... En wat zet je daar dan op? Op zo'n kaart die je in de winkel koopt? Ja. Is dat communiceren? Mm, nou. Nah. Van harte gefeliciteerd met je 87e verjaardag, opa. Nou, <laughs> <laughs> ja, dat is ook communiceren natuurlijk. Ja, ja dat Want wel, hij ja. kan je een kaartje terugsturen? Ja. ja. Ja. Ja. Ik kijk stiekem op de klok. Ik denk dat ik uh, een stuk muziek ga draaien. Blijf rustig zitten. En dan uh, druk ik het knopje in. En dan moet het nu allemaal gaan lukken. <tie> We just sell lemonade, but it's cold and it's fresh and it's all homemade. Can I get you a glass? The duck said, I'll pass. Then he waddled away, waddle, waddle, till the very next day. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, When the duck walked up to the lemonade stand, and he said to the man running the stand, Hey, bum, bum, bum, got any grapes? The man said, no, like I said yesterday. We just sell lemonade, okay? why not give it. A Cry. The duck said, goodbye. Then he waddled away, waddle, waddle. Then he waddled away, waddle, waddle. Then he waddled away, waddle, waddle. Till the very next day, bum, bum, bum, bum, bum-ba-dum. When the duck walked up to the lemonade stand, And he said to the man running the stand, Hey, bum, bum, bum, got any grapes? The man said, look, this is getting old. I mean, lemonade's all we've ever sold.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 Any glue? No, why would I? Oh, then one more question for you. Got any grapes? Bum, bum, bum, bum, bum, bum. And the man just stopped. Then he started to smile. He started to laugh. He laughed for a while. He said, come on, Doc, let's walk to the store. I'll buy you some grapes so you won't have to ask anymore. They walked to the store and the man bought some grapes. He gave one to the duck and the duck said, hmm, no thanks. But you know what sounds good? It would make my day. Do you think this store? Do you think this store? Do you think this store has any lemonade? Then he waddled away. Waddled, he waddled Goedemiddag. Dit was de duk song. <laughs> Wel grappig natuurlijk. Uh, tegenover me zijn inmiddels aangeschoven twee dames. Aan de ene kant uh, Sanja. En aan de andere kant zit Lieselotte. Lieselotte, vertel me. Hoe heet je helemaal? Ik heet Lieselot, Sarah-Nicolaas. Zo, Sarah-Nicolaas. Lieselotte. <laughs> ik, trouwens, ik, ik zag ook een Lieselot hier op, op mijn lijstje voorbij komen. Maar dat is wat anders. Volgens mij is dat... Uh, ik zal eens even kijken. Dat is niet op dit lijstje. Op, jawel, dat is uh, Pink. Funhouse. ja. ja. En uh, uh, aan de andere kant is Sanja aange aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet jij helemaal? Sanja Braun. Kijk, nou weten we tenminste als we door de microfoon praten met wie we praten. Hè? Want de mensen thuis, die moeten maar raden wie we zijn. Mm -hmm. Nou, inmiddels weten ze wel wie ik ben. Eh, maar tegenover me zitten twee hartstikke mooie grieten met blond haar. Lachen, natuurlijk. Hartstikke spannend. Helemaal bibberend. Maar waar gingen we gingen het nou over hebben, ook alweer. Over communicatie. En dat is een lesprogramma op de school. En dat duurde tien weken en dat is morgen afgelopen. En morgen gaan jullie ook iets spannends doen, hè? Ja, dat is waar. Wat gaan jullie morgen doen? We, we gaan naar Nijmegen. We gaan een soort van. Uh, we kunnen een DNA-test doen en we kunnen. Uh, uh, allemaal dingen doen met iets van speed dating of zo. Speed dating. Vragen. Ja. ja, voor de rest weet ik het niet. Ik heb niet zo goed opgelet bij juf Christa Oh, en Lieslot, heb jij goed opgelet? Nou, verder vertel ze ook niet heel veel meer, want ze wist het zelf ook niet heel erg goed wat alles was. Het heeft wel iets met je kop te maken. Ja, met oh, je hersenen. Oh, ja, met je hersens. Ja. En uh, vertel eens verder, uh, waar is dat? Is dat hier in Zandvoort? Nee, dat is in Nijmegen. Oeh, dat is wel een weg. Ja. Hebben jullie idee hoe jullie daarheen gaan? We gaan met de trein en met de bus en zo. En in die tussentijd moeten jullie met elkaar communiceren. Nee, er komt, ik weet niet precies, Pieter of zo. Er was vroeger een uh, filosofieleraar. Ja. En die, die komt op de heenweg, gaat hij mee. En dan gaat hij ons allemaal vragen stellen oh, en zo. Ja, bereidt het al. Jullie hebben gewoon les in de trein eigenlijk al. Ja, zo oh, kan dat je. Dat is wel het. heel leuk. Ja, ja. Dat komt niet zoveel voor. Ik denk niet dat er veel klassen zijn die uh, in de trein les krijgen zomaar onderweg naar Nijmegen. Ze gaan vaak op schoolreisje gaan, want ze zijn al een keer geweest, dit thema. Ja, wij gaan altijd de twee, twee keer. Tien weken. Ja. Ja. Wij gaan altijd twee en, keer En, en dat zit gewoon, staat dat ergens in, in het lespakket? Uh, kan je dat in alles in één terugvinden, dat je dat gaat doen? Of? Nee. Nou. nou. juf Christa, die is zo goed met dingen bedenken. Ja. Is onze redder in nood. Nou, vertel <laughs> eens. Nou, ze heeft afgelopen keer gezegd dat we zelf moesten bedenken waar we naartoe gingen. Ja. En dat je... was niet echt gelukt. <laughs> nee. Flikker aan. Nee. En dan komt onze redder, juf Christa. En die komt zo, Hup, we gaan naar Nijmegen toe. Of ja, we gaan ja. zo naar het communicatiemuseum. Oh, communicatiemuseum. Daar zijn jullie geweest. Ja. Hier is een museum van. Ja. Ja. Ach. Maar het was best wel klein, dus ja. Ja, maar wel, de, het was wel heel, heel cool om te doen. Ja, en, en waar, waar, waar, is, waar is dat, dat communicatiemuseum? Want Amsterdam. Want de mensen thuis weten dat dus... Be, in Amst, nee, nee, Den nee, nee, Den Haag. Den Haag, sorry. Den Haag. Sorry. Oh, Den Haag. Ik ben in de warmte museum. Ja, nee, Den Haag. En, en uh, weet je ook precies waar dat is? Ongeveer? Het was in... Den Haag, een weg 80. Iets ja, met zee. In zeeënweg. Ja, De zeeweg 80, ja. En weet je wat er tegenover is? Er is ook een mooi museum. En dat is misschien voor de luisteraar thuis ook. Daar heb je het Mesdag Museum. Hebben jullie daar wat van gehoord? Nee. Nee? nee? <laughs> Moet je maar eens opzoeken. Mesdag heeft een heel mooi grote rond schilderij gemaakt. En de, daar sta je in het midden en een heel grote omheen. Is uh, uh, helemaal rondom je heen is een, een heel hoog schilderij gemaakt hij heeft meer dingen gemaakt maar dat is zijn belangrijkste werk denk ik en daar zie je hoe Scheveningen dus eigenlijk net zoals wordt, hoe dat er pakweg 120, 130 jaar geleden uitzag en dat is zag er maar vast. Dat is tegen, dat is tegenover. heel anders aan, is uit zeker veel ja, ja, ja, minder ja, ja. gebouwen en zo eh, ja, heel, en heel veel duin. En heel veel zee. Maar heel ja. veel zee hebben we nog. Ja. ja heel veel duin hebben we ook nog. Maar we hebben veel meer huizen erbij gekregen. Ja. En, dus minder en, en de, duin. En de, het communicatiemuseum. Wat, wat kon je daar vinden? Nou, je kon er niet veel dingen vinden. Maar we moesten... Wat een soort van, moesten jullie doen? Een, een, wat nou, moesten nou, jullie moesten daar ja, wat doen? We gingen, we gingen daar op een um, soort van yeah, banken T zitten... die op elkaar waren gestapeld. Ja, en een soort van ronde, ronde, ronde houten dingen... En um, dan um, was er boven ons een, he een soort van widescreen, maar dan dun en heel erg lang, zo om het, om het hele ro heel rondje om je heen. En dan uh, kregen we, uh, was er gewoon een man in een autootje en die ging ons allemaal dingen vertellen en zo. En uh, er was ook een mevrouw en daar mochten we ook um, um dingen vragen. Ja, dingen vragen. En we, ze liet alles zien hoe de diepmachine werkte en hoe ze vroeger telefoon uh, aan elkaar werden verbonden. Ja, en, en, en. hoe ging dat? Is een telefoon aan? Het nou, dan had je een hele grote kast en er zaten allemaal knopjes en gaatjes en dingetjes. En mm, altijd alleen maar vrouwen deden dat werk. Telefooncentrale. Telefooncentrale, oké. Okay, Ze heet ook. Het, het, het, uh, die, die heet ook telefonist hè? Dat heet zo iemand. Ja. Maar ja, dan, telefonist en dan, heb ik zelden gehoord. En dan had je had je allemaal had je allemaal snoeren en, en dan en dan werd dan ging er een lichtje branden als er werd iemand wel bellen. En dan moesten ze dat snoertje op het bepaalde huisnummer en ja, moesten het daarin steken. En dan, zo maakten ze contact. En dat mochten we dus ook gaan doen. En dan had je één telefoon van iemand die je huis was. En een telefoon bij een pizzeria laten zeggen. En dan, en dan be, we, gingen we bellen naar elkaar. Weet je, dat was wel heel grappig. Dat heb je heel goed begrepen, Lieslotte. En, en dat, dat, dat zie je dus echt... Dat, dat zie je gewoon? Of, of is dat, wordt het geprojecteerd in het museum? We mochten het zelf doen. Het ja, we mochten het zelf doen. Zelf doen. Ja, ja. En dan had je van die plug en die stak je erin. In en, dan ja, ja. Dat. En, en hoe zou dat nu gaan? Nou... Nu heb je gewoon mobieltjes en gewoon via satelliet. Ja, ja, en die komen zomaar plotseling bij elkaar terecht. Nee, het wordt signaal, toch, met geluidsgolven. Ja. ja. En, um, nou, het is, een, op de mobiel, daar heb je allemaal, ja, dan maakt die signaal en dan gaan de geluidsgolven gaan naar de satelliet en die stuurt ze terug naar degene waar je mee wilt verbinden. Ja, maar hoe weet hij dat dan? Waar jij loopt of zo? Weet, weet hij dat? Nee. <laughs> Nooit over nagedacht, hè? Of wel? Nee. nee. nee. Ja. Satelliet is gewoon heel technisch in elkaar gezet. Laten we het daar maar op houden. Ja, dat vind ik een hele slimme van. <laughs> en zo'n satelliet... Je zit ook wel uh, op de basis. Ja, ja, ja, ja. Goed <laughs> nee, nog een jaartje. Nog een jaartje? Dus je doet nog één jaartje alles in één? Nou, misschien nog wel... 1,5 jaar. Anderhalf jaar. Ja. En, en welk niveau doe je nu? Doe je E of, of D of D. F? D. En, en Lieselotte, wat doe jij? C. C. Jij, jij zit nog in, in het eerste boek. Uh, ja. Ja. ja. ja. Nou, maar hoor. het komt omdat ik heel erg achterloop, omdat ik eerst in Noorwegen heb gewoond. En je hebt daardoor, in Noorwegen gewoond? En daardoor kon ik nog niet lezen en schrijven in het Nederlands. Dus dat moest ik allemaal nog leren op mijn negende. O, oh, daar ben je wel heel snel... Uh... Ja. Ermee opgeschoten. Want C is best wel... wel, best wel uh, ja, ja dus maar ik heb B overgeslagen. Ja, goed. Maar C, C schiet ook wel op dus, denk ik. Ja. ja de luisteraars thuis die begrijpen misschien niet waar we het over hebben. Maar naast mij liggen twee boeken van alles in één. En dat is, een, dat is een compleet lesprogramma. En een deel van het lesprogramma staat in het ene boek. En precies hetzelfde staat ook in het andere boek. Alleen op andere niveaus. Dat betekent, niveaus betekent, steeds een stukje moeilijker hè. Of niet? Ja. En uh, dan die blokjes die je leest, dan, uh, hoe heet het, dan, dat, die, die, die moet je leren. Ik ga nu weer de muziek starten. Oké. Okay. Goedemiddag dames en heren, we zijn weer terug, luisteraars, we zijn weer terug in de studio van CFM Zandvoort. En tegenover me zijn inmiddels aangeschoven twee dames, echte dames. Nafi zit tegenover me. Navie. jij heet niet alleen Navie natuurlijk. Nee. Hoe heet je nog meer? Nafi Tasing. Nafi Tasing. Hartelijk welkom in de studio. En aan de andere kant zit helemaal gespannen. Melissa, Melissa, hoe heet jij? Petter. Melissa Petter. En Melissa, ja, Melissa die vindt het heel spannend. Melissa, we hebben net afgesproken, we gingen het ergens over hebben. En jullie hebben zelf een thema gemaakt. En dat, en dat, dat gaan jullie samen afwerken, dat thema? Ja. Ja? ja? En waar, uh, Melissa, vertel eens om, om even het ijs een beetje te breken. Waar gaat, die, gaat dat thema over? Um, ons werkstuk gaat over geheimtaal. Geheimtaal, heel spannend lijkt me dat. Zullen we het over de geheimtaal hebben met jullie? Jullie weten er inmiddels wel heel veel van natuurlijk. Ja, nou ja, ik weet het wel een beetje, maar niet heel mijn werkstuk uit mijn hoofd. Nee, dat weet je niet. Nee, maar ik denk dat uh, Navi je best wel aanvult. Ja. Ja. ja. Waar, waar, waar, waar begint het werkstuk mee? Of mogen we dat niet verklappen? Um. Ja, het begint eigenlijk. Uh, we hebben een stuk geschreven en dat hebben we omgezet in geheimtaal ja. En dan moet onze klas moet het gaan ontcijferen en dan weten ze de informatie over deze oh. geheimtaal En die twee heren vertellen. die hier zitten, die mogen dat nog niet weten natuurlijk. Nee, en buiten zitten ze ook te luisteren. En buiten zitten ook We, we oh. vertellen de tekst nog niet hoor. Oh. oh, had ik het bijna aan jullie ontlokt om het te verraden. Oh, het stom. Navi, kan je wel een... Eentje vertellen waar het verder over gaat. Dat, uh, die geheimtaal. Of, of de, Hoe zijn jullie op de geheimtaal gekomen? Want dat heb ik nu zelf gemaakt. Ja. Um, we hadden eerst overlegd. Waar we het over. Welke al, tekens allemaal. Voorzichtig hoor. Dat je niet uh, alles verraadt. Hè? Ja. <laughs> ja <want> dat <laughs> heb je zo gedaan. En Ze kunnen het terugluisteren op een gegeven moment. Hè? Ja. <laughs> en Toen hebben we het bij elkaar geplakt. Jullie ja. hebben het bij elkaar geplakt. Ja. Uh, zullen we het verder niet meer daarover hebben? Want ik denk dat jullie het gaan verklappen op een gegeven moment. Ja. Ja. Ja. Zullen we het over uh, de rest van Alles in één hebben? Uh, ik ga eerst naar Affie vragen. Welk gedeelte van het boek werk jij? Uh, D, E, F? Uh, ik werk af en toe in D. Ja? Af en toe in C. Af en toe. Ja, je zit precies op de grens van twee boeken. Ja. Oké. Okay. En uh, Melissa, zit jij ook op de grens van twee boeken? Hoor? Nee, ik zit in D. En Navi werkt heel erg veel met mij samen. Daarom oh. zit Navi ook af en toe in D. Oh, oh, oh dat is wel heel handig. Dames en heren, begrijpt er waarschijnlijk helemaal niets van. Dat dat kan. Dat je op de school uh, in verschillende delen uh, werkt. Maar het komt neer op dat, dat ze echt één voor één uh, stuk, stukken, uh, stukken leren. Ja, ze hebben individueel onderwijs. Ja. Um, en ze zitten niet in groepen. Nee. Dus niet zoals je op een, uh, op een reguliere. Nou, het is een reguliere basisschool. Maar op andere basisscholen heb je van groep 1 tot en met 8. Dat is bij de school is dat niet. Ze oh, zitten ja. ze in een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. En dat gaat naar de leeftijd. Ja, en deze dames zitten in de in bovenbouw. De bovenbouw ja. En komt dat doordat ze allebei in, in uh, komt, dat vraag ik nu aan Melisa, komt dat omdat, je, omdat jij uh, D doet in alles in één dat je in de bovenbouw zit? Of en, do, kan je uh, nog meer? Uh, met mijn leeftijd en met mijn rekenen, met mijn allespart en met alles in één omdat ik in D zit. Ja, ja. En uh, nou vind ik precies hetzelfde verhaal. Ja. Uh, rekenen gaat hartstikke goed en yeah. uh, alles in één uh, communiceren gaat ook hartstikke goed. Ja. Yeah. Heel geheimtaal gemaakt. Uh, we gaan, zullen, we, zullen we het nog even snel hebben over, over computers? Oké. Okay. Ja? ja hoor. Wat volgens mij vindt NAFI computers wel leuk. <laughs> ja. <laughs> ja. Wat, wat kan je allemaal doen met computers? Uh, als we het over communiceren hebben. Hè? Niet, niet geen spelletjes en dat soort dingen. Uh, maar misschien ook nog wel hoor. Maar. Vertel uh, eens. Um, chatten op Gmail. En nog. Nou vertel eens. Wat, wat, wat doe je dan met Gmail? Uh? Uh, ja. Ik zie... Mailen naar elkaar hè? Ja. Ja, maar in Gmail kan je toch nog wel meer dingen doen dan alleen maar. Ja, mee. en ook. Ja, je of kunt niet? ook spelletjes toevoegen. Spel, spelletjes toevoegen? Ja. Hoe gaat dat? Vertel eens. Mijn vader duurt het altijd voor ja, Oh, me. jij weet nog niet hoe het werkt. Nee. Nee. En, uh, uh, even, even denk hoor. Uh, wat, wat kan je nog meer op zo'n computer. Uh, de, wat, je hebt natuurlijk een heleboel soorten computers, maar over welke hebben we het eigenlijk? Ik laptop, denk ik. Over een laptop? En jij? Ik ook. Ook over een laptop. En je kan er heel erg veel informatie en zo opzoeken op Google. En... Op Google? Ja. En dan ga je naar waar ga je dan die informatie zoeken? Hoe doe je dat dan? Um, wij zoeken meestal informatie voor ons werkstuk op Wikipedia. Ja, ja, ja, ja. Ik ook. Dingen voor programma's ik op Wikipedia. Ik heb laatst op de school heb ik verteld van Tesla. Hè? Nou, dat heb mm -hmm. ik hoofdzakelijk van Wikipedia. Een heleboel ook nog uit andere boekjes, gelukkig. Maar Wikipedia is wel zo goed. Je uh, mag eigenlijk geen reclame ervoor maken. Maar ja, het is aan de andere kant. Het is een gratis iets. Hè. Dus, ik zit er net tussenin. Want wij mogen op deze dingen niet zomaar reclame maken. Maar dat hebben jullie ook gehad. Ja. Reclame maken. En wat ik nou er straks vroeg. Dat was, hebben jullie reclame gemaakt door middel van de computer. Als je in het lesprogramma kijkt. Kan je op een gegeven moment uh, via de computer je eigen, je eigen logo ontwerpen. Uh, en dat zit in alles in E. Maar is dat, dat, ik denk dat dat voor E of F is. Denk je niet? Mm, nou, als nou, het een knutselopdracht is, doet doe iedereen het. Oh, nou, het is een knutselopdracht. Weet je, ik ga uh, even, even een nummer uitzoeken. En ik denk dat het gaat worden... Uh, uh, Kate, Kate Perry met Firework. Ah. Goedemiddag, dames en heren, luisteraars. We zijn weer in de studio van CFM en tegenover zijn, we, uh, van me zijn aangeschoven Rodney en Max. En Max, hoe heet jij uh, nog meer? Want de mensen thuis kennen waarschijnlijk een heleboel Max'en, maar niet jou als Max. Noem Ik heet Max maar. Koelemeijer. Graag in de microfoon, Max. Ik heet Max Koelemeijer. Dag Max. Volgens mij hebben we de straks broer Koen ook gehad. Ja. Jullie zitten allebei op de school. Ja. Vind je dat leuk daar? Ja, het is ook wel heel leuk. Ja. ja, ja. En dat hoor ik van iedereen. Het lijkt alsof het heel leuk is om naar school te gaan. Nee, het is vooral leuk uh, de manier waarop ze les geven. Oké. Okay. En Rodney, hoe heet jij helemaal? Ik heet Rodney González. Dag Rodney González. Goedemiddag. We hebben net afgesproken waar we het over gingen hebben. Ja. Over binnencommunicatie, hè, van ja. alles in één. En uh, waar zouden we het over gaan hebben? Over moderne praten. Moderne apparaten. Moderne apparaten. Eh, zullen we eerst een Koen vragen? Wat hij, of Max vragen wat hij vindt van, uh, van moderne apparaten? Ja. Max, ja? moderne apparaten, wat bedoelen we daarmee? De iPads, uh, iPhones, iPods en. Uh, andere tablets. Yeah, ten, ja, en so, andere, andere telefoons. Ja, yeah, smartphones, dat soort dingen allemaal. Blackberries. Ja, yeah, Blackberry. Zouden de mensen thuis weten wat het allemaal is? Uh, weet ik niet. Nee, dat weten we niet, hè? Uh, maar we hebben het over communicatie. Het zou het verdomd makkelijk zijn uh, als wij dat doen. Uh, en, en we gaan een beetje vertellen wat het is, zo'n apparaat. Want ik neem aan dat Rodney wel weet wat een iPad is. Ja. Yeah. En uh, wat is dat? Het is een tablet dat je met je vinger kan Ja, maar in. wat is een tablet? Er zijn oude uh, yeah, dat zijn oudere mensen die waarschijnlijk zo'n tablet nooit hebben gezien. Een tablet is soort, uh, een tablet is soort van. Hm, een grote telefoon die je met je vinger kan sturen en muziek op kan luisteren en op internet kan. Alleen. Dat is, het is een soort iPads uh, ja? yes? kan je niet mee bellen. Dan kan je mailen, pingen, what en WhatsApp en zo. Maar nee. uh, uh, niet bellen. Nee, dus het is geen telefoon. Maar de rest doet hij precies hetzelfde. En yeah. uh, hij kan zelfs meer. Hij kan meer. Ja, yeah, veel meer dan een telefoon of zo. Wat niet nog meer dan? Uh, je kan er apps op uh, downloaden. En dat zijn zeg maar spelletjes. Je kan, kan toch op telefoon ook? Nee, uh, maar een telefoon die heeft... Uh, in een telefoon kan je ook geen 35 gigabyte kwijt. Nee. En zo. Maar in een iPad die kan je wel heel veel gigabyte. Dus ook heel veel meer spellen en zo. Je kan ook uh, nummers en... Nou, uh, nou ken ik nog steeds mensen die niet weten wat een gigabyte is. Ja. Yeah. He, heb je daar een idee van wat een gigabyte is? Ja, nee, ik weet wel wat het is. Ik kan het echt niet uitleggen. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil een beetje... Nou, het... probeer het eens. Nou, het is een soort van uh, ruimte voor de telefoon of tablet ...dat je kan ja. gebruiken om dingen te downloaden. Ja, ja. Een app. Dus sorry. zoveel ruimte heb ja. Het is een soort pakhuis. Zeg. Ik, ik vergelijk het altijd met een pakhuis. Als je een klein ja. pakhuis hebt, dan kan er maar een paar gigabyte in. Ja. En heb je een groot pakhuis, dan kan er een heleboel uh, uh, gigabyte in. Ja. Weet je, ik ga weer een muziekje draaien. En volgens mij heeft een van de dames achter mij, die zo met aanschuiven, heeft dat uitgezocht. Ik ga eens even kijken of hij het doet. If this is truthful, then what will I find? to be Ja. Yeah. I have to trust I had to verbonden in de studio van CFM Zandvoort aan het Gasthuisplein. Eigenlijk staat de studio in de, in de, in de, in de Kruisstraat nummer 2A, maar we hebben uitzicht op het zonovergoten Gasthuisplein. Buiten staan de leerlingen die al aan, aan, aan de beurt zijn geweest. Ik zit Nafie zit te zwaaien en uh, Melissa zwaait en uh, hier tegenover zit uh, de zus van Melissa. Maar ik ga eerst beginnen met Lois. Hoi Lois. Hi. Wie ben jij nou precies? Vertel eens. Hoe heet je van Achteren? Selmeijer. Selmeijer Lois Selmeijer. Spannend, hè? Ja. Raar, hè? Dat het spannend is. Ja. ja. En uh, weet je, ik ga naar een andere dame die het iets minder spannend vindt. Toch, hoewel toch wel een beetje. Uh, er staat iemand door het raam te kijken. Serena. Vertel eens, wie is dat? dat is en hoe heet die? Uh, Melissa en van Achteren. Petter. Dan ben jij Serena Petter, als ik het goed heb. En uh, nog leuker... Volgens mij stond het eerste uur naast mij steeds een ander. Aan de knopjes te schuiven. Dat was volgens mij ook een. Uh, een petter. En hoe heet die dan? Dat is je kleinere broer, hè? Hé, hey, dames, uh, we gaan het hebben over. Uh, vergeet ik er één? Ja, dat is Oh, natuurlijk ja. Oh ja, maar die zit in een onderbouw, toch? Ja, ja daarom, daarom heb ik even vergeten. Oh, de microfoon stond er niet open. No, dat is niet slim. Nou, we gaan weer even overnieuw. Eh. Uh, uh, Lois, ze hebben het thuis niet gehoord hoe je heet. <lacht> Lois Selmeijer. Dag Lois Selmeijer. Hartelijk welkom in de, in de studio. En uh, Serena, uh, we hebben het net even snel over je zus gehad. Maar jij bent Serena Petter. Mm -hmm. En je woont in Zandvoort en je zit op de school. En uh, de, al heel snel had ik even door dat je toch nog, nog een zusje had buiten Melissa. Ja. En die zit in de onderbouw ja. van de school. Dus jullie zitten met z'n vieren op de school. Want ja. Tobias zit er ook op. Het is echt superleuk. Dus, ja, ja, dat ook hoorde ik steeds. Extra dingen, hoorde. Alle extra dingen zijn echt zo leuk. Ja, nou, maar de, de niet extra dingen volgens mij ook. Want als ik ja. dat communicatie zie, dat alles in één. En daar gaan wij het over hebben. Communicatie, alles in één. En wat is communicatie, dames? Ja, Serena, zegt het. Nou, praten met elkaar, communiceren dus eigenlijk. Ja, en, en welk gedeelte van dat communiceren zouden wij het over hebben? Wat had jij bedacht? Of zal ik eerst naar Lois gaan? Loïs? Um, ik vind het heel leuk om met name ook toneel te spelen. En dat is eigenlijk ook communicatie. Want je leert, nou ja, je moet toch praten en je moet dingen uit je hoofd leren en zo. Ja, maar buiten dat. hè? Je gaat ook uh, communiceren met je publiek toch? Of ja, want je, ja, je vertelt ook dingen eigenlijk. ja. ja, en, ja. En, en nog meer. En, en Speel jij toneel? Ja, heel veel. Heel veel? Ja, we, hebben laatst, we gaan nu in het circus hier optreden. Met ah. het Nest. De kaartjes zijn echt binnen een week. waren ze al uitverkocht. Dus wow. is best wel spannend ook. Wow. Het circus, dat is hier tegenover op het Gastenplein dames en heren. Uh, daar is ook een theater. Het filmtheater, dat kennen de meeste zandvoorters wel. Uh, Serena, ken jij het ook? Het circus? Ja. Nou, vertel eens. Nou ja, dat zit hier een beetje... Bijna tegenover. Is dat een communicatiegebouw? En, nee, niet echt. Want er zit iets, iets meer anders. Het zijn door. andere dingen. Ja. Ze communiceren niet. Je kan er alleen je geld in kwijt. En, uh, ja. ja, ja. Uh, jij hebt een project op school. Kan je er iets over vertellen? Over je werkstuk. Over je werkstuk. Mijn werkstuk, ja. ja? We ik net al dat het een beetje uit de hand gelopen was. Oh. Dus nou zijn we wel oh. heel erg nieuwsgierig geworden oh. wat er dan uit de hand gelopen is. Nou, uh, Lies, en ik ja? deden. Een werkstuk, dan blind met touwen, door het hele schoolplein. En dan gingen we, uh, dan moest je dan dus touw met een blinde rond, touw vast proberen te volgen. Maar die touw, die, dat, dat touw ging de hele tijd stuk. En dan stootte iemand weer zijn hoofd. En dat was echt, het werd echt helemaal niet leuk. En het was zo druk. En die jongens, ik zat met een groepje jongens. En die deden echt niet goed mee. Het was zo erg. Is dat het touwtje wat ik vanochtend op het schoolplein zag? Dat rode touwtje. Ja. Was dat het? Ja. Ik vroeg me af wat het was. En ik zag ook dat er een opdracht bij lag, volgens mij. Ja, dat we hadden zes uh, vragen. En dat ging over blinde mensen. Ja. En als je die dan alles zes, als je die vraag goed had, dan kreeg je een letter. En dan werd het woord, en dan moest je een woord in elkaar puzzelen. En dat was vraag. Oké, okay. ik ga weer muziek opzetten. jee muziek! <laughs> Sorry for I'm a It's a habit, automatic, like boozy, boozy, with the sticks low, make a shit go crazy and flash this. I die, spread food, but do a true monkey, my cat. Too. It's called beer pong and I can't lose I got a bunch of bad bitches in the back With some rock on tap and a little bit of grape Oh yeah, we killin' shit With all money, we diligent So here's a sorry in advance No hard feelings, bitch Sorry for party rocking People always say that my music's loud I'm sorry Goedemiddag. We zijn weer terug in de studio in Zandvoort van ZFM. Uh, tegenover me zijn aangeschoven Jarno. En aan de andere kant zit Jani. En Jani, hoe heet jij van achteren? Hoi, goeiedag. En uh, jij zit op de school. Ja. En we gaan het straks over communicatie hebben. Ik ga eerst even naar de andere heer aan tafel, naar Jarno. Dag Jarno. Hi. Goedemiddag, hoe heet jij? Verder. Dag Jarno Visser. De ja, al... Dat zijn de laatste twee, hè? Ja, dat zijn de laatste twee alweer. Twee uur zijn er alweer bijna voorbij. Van het. Uh... Oh, de, de microfoon staat niet Al no. <laughs> Alweer. Ik was weer de microfoons open. Uh, open de, uh, vergeten open te doen. Ja. Jarno, ja, er komt al. Ja. Jarno, vertel nog eventjes precies hoe je heet. Uh, Jarno Visser. Jarno Visser, goedemiddag. En uh, Jani, uh, zeg het ook nog eventjes, want ik, was, ik zo, was zo dom geweest om jouw microfoon niet open te zetten. Janni Baleidin. Ah Jani, uh, we gaan het hebben over hoe je van buitenaf kan zien wat er op de school gebeurt op het moment. Dat is ook communiceren. Vertel eens, wat zie je als je de school nadert? Maar, nah, nah, buiten de school hangt hij niet echt veel. Het is eigenlijk gewoon binnen met lijsten voor maar workshops heb je wel en zo. Hoe het een de school is als je aankomt lopen? Um, nou, nah, je kan wel duidelijk aan het bord zien dat het een school is. natuurlijk aan de naam, de school alleen. De meeste mensen denken eigenlijk als dat de bord er gewoon niet staat, of soms zien ze dat niet, dan uh, denk je eigenlijk gewoon dat het een uh, kerkje is. Is het dan ook een kerk? Nee, het is eigenlijk gewoon een soort van sociocratische school. Waar uh, kinderen ook... Het gebouw was de ja. kerk, hè? Ja. Wauw. Ik hoor ineens, ineens een heel ingewikkelde naam langskomen. Die veel mensen niet kennen. En het is een beetje moeilijk om dat nu op het laatste minuutjes nog aan te snijden. Sociocratie. Maar daar gaan we het wel een keer over hebben. Op een andere manier. Uh, Jarno. Wat doe jij allemaal met de school? Even snel. Want uh, we hebben nog kort tijd. Eh. Uh. We doen allemaal leuke dingen op school. Ja. Jezef, Jani vertelde net al even snel dat jullie workshops hebben gedaan ja. voor het thema. Ja. Wat voor workshops hebben jullie gehad? Um, um, over, over communicatie. Yeah. En um, over de telefoon. En um, over communiceren. En we hebben ook poëzie geschreven. Dan moest je een gedicht maken met een poster. Dan had ik bijvoorbeeld een gedicht geschreven over straf. En met een paar leuke ruimpjes. erin. Ik heb er veel van, van straf. Ja, dat is heel erg. En dan had ik nogal grappige dingetjes bij geschreven. Ik heb de non-stop knop al ingedrukt. Ik draai nog heel even wat muziek. En dan gaan we weer wat anders doen vandaag.